6 uur. Het NOS Journaal. Eva de Jong. Goedenavond. EHBO'ers druk met schaatsblessures. Groenlinksers tegen uitbreiding Missy Koenders. en KPN klanten kunnen weer e-mailen. Het weer helder en droog. Vanavond koelt het flink af. Temperatuur vannacht tussen de min 8 in het noorden en min 12 in het zuiden. Morgen vanuit het noorden toenemende bewolking, winterse neerslag en hogere temperaturen. Het wordt 2 graden boven 0 in het noordwesten. In het zuidoosten blijft het een paar graden vriezen. Maar na morgen loopt de middagtemperatuur op tot zo'n 5 graden. We binden massaal de schaatshonden en dat merken ze ook op de EHBO, want het gaat niet altijd goed. In ziekenhuizen in het hele land komen slachtoffers met schaatsblessures. Zo ook bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Woordvoerder daar is Frits Mostert. Goedenavond meneer Mostert. Goedenavond. Het was gisteren bij u in het ziekenhuis de drukste dag van het schaatsseizoen. Uh, hoe zit het vandaag? Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de eerste hulp? Nou, het, het record van gisteren, dat gaan we vandaag uh, verbreken. Het precieze aantal is niet helemaal bekend... maar het lijkt erop dat we uh, op dit ogenblik om en nabij de 90 uh, schaatslachtoffers zitten... die we in het uh, medisch centrum werden gaan behandelen. Uh, Toen maar. Welke verwondingen komen de slachtoffers mee binnen? Ja, eigenlijk de klassieke schaatsverwondingen. Heel veel zien we mensen met gebroken pols in het dus gevallen zijn. Ja, en hun val proberen af te weren met de handen op het ijs. En dat gaat niet altijd goed met het uh, polsgewicht. Uh, nee. En uh, ja, verder gebroken enkels, gebroken heupen hebben we een aantal van. Heel opvallend vandaag omdat bij de tien mensen met een hersenschudding die zich op de spoedeisende hulp melden. Dus het is uh, al met al, het is uh, echt heel veel, het is een extreme hoeveelheid voor ons ziekenhuis in elk geval om uh, zo'n patiëntenstroom te verwerken. Ja, veel mensen die op de laatste dag dat het misschien nog kan, uh, gauw nog even een eindje gaan schaatsen. Veel mensen die gaan ook op eigen houtje bijvoorbeeld de Elfstedentocht rijden. De de vermoeidheid aan het eind van zo'n lange tocht. Is dat de reden dat veel mensen blessures oplopen? Dat, uh, dat, dat speelt een belangrijke rol. En wat ze ook niet uit het oog moeten verliezen... bij georganiseerde tochten, zoals een officiële afsteden tocht... dat je langs zo'n uh, baan hebt, je echt tientallen EHBO-posten... met rode Kruis, met huisartsen, met uh, mensen van de Vereniging, EHBO... enzovoort, leger doet het een en het ander. En dat betekent dat als je de, wat kleinere verwondingen bijvoorbeeld ogen... dat soort zijn, het klein leed, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. dat kan heel gemakkelijk in die posten uh, worden uh, behandeld. Ja. Maar dat ontbreekt uh, als ja, mensen dus niet-officiële steden toch rijden, dan ontbreken dat soort voorzieningen. En dan komt toch een deel van de druk om het ziekenhuis terecht. Ja, dan gaat het dooien vanaf morgen. Rijkswaterstaat heeft verder ook onder meer al gewaarschuwd voor zwevend ijs. Verwacht u nog, toch nog veel drukte de komende dagen? Nou, het is heel moeilijk te voorspellen. Het hangt natuurlijk morgen een beetje af van het weer en van de omstandigheden van het ijs. Ik mag in elk geval mensen die van plan zijn om te gaan schaatsen van harte adviseren om in elk geval goed te luisteren naar de adviezen die onder andere door Rijkswaterstaat en in Friesland door de, door de, door de ijsvereniging, de ijsbonden enzovoort eh, wordt gegeven. En als dat advies negatief zou gaan, niet schaatsen. Doe dat dan alsjeblieft niet, want je ziet op een goede ijsdag zoals vandaag is het risico van schaatsen. Ja, is toch voor een aantal mensen net even iets te groot gebleken. En als het ijs dan nog slechter wordt, dan uh, ja, nemen de risico's natuurlijk alleen maar toe. Het lijkt, lijkt me mooi om met deze aanbeveling te eindigen. Dank ja, u okay. wel. Frits Mostert uh, van het MC Leeuwarden. De problemen met de e-mail bij KPN lijken opgelost. Gisteren werden er 2 miljoen accounts uit voorzorg geblokkeerd door KPN. Ik pra praat erover met Marise Duchenne van KPN. Uh, goedenavond, mevrouw Duchen. Goedenavond. Al uw klanten kunnen weer e-mailen. Ja, uh, krap een half uur geleden is uh, de e-mail van KPN weer in de lucht gegaan, om het zo maar te zeggen. En kunnen uh, klanten via uh, de website uh, hun wachtwoorden resetten. En ze krijgen groepsgewijs mail gestuurd uh, met daarin ook instructie om je wachtwoord te wijzigen. Want dat is wel belangrijk voor hun eigen veiligheid op hun account. Ja, ja daar komen we zo op. Maar in eerste instantie zei u dat iedereen vanochtend om negen uur alweer zou kunnen e-mailen. Ja, wat is er aan de hand? Of wat is er gebeurd? Ja, um, dat hebben we vanochtend toegezegd. We zijn daarin te optimistisch geweest. We hebben afgelopen nacht extra IT-capaciteit bijgebouwd... omdat we, uh, als we weer de lucht ingingen, uh, zouden we uh, massale toestroom kunnen hebben... van klanten die hun wachtwoorden wilden veranderen... en je wilt dan niet dat de systemen plat gaan. Nou, bij de test vanochtend bleek dat het nog niet helemaal op orde was... Uh, qua uh, capaciteit, maar ook een aantal veiligheidsissues die er nog in zaten... die zijn inmiddels opgelost, getest. En sinds een klein half uur zijn we weer in de lucht met uh, e-mailaccounts. Ja, maar het was dus toch nog iets meer werk. Kunt u nu garanderen dat iedereen weer veilig gebruik kan maken van zijn e-mailaccount? Nou, wij adviseren klanten, veranderen je wachtwoord vooral... Verander je wachtwoord ook voor andere accounts. Vaak hebben mensen hetzelfde wachtwoord. Dus dat is wel heel belangrijk. Wij denken nu dat het optimaal veilig is. Het is net als bij een huis wat beveiligd is. Met sloten, met een balk achter de deur en met een rolluik. Er kan altijd een inbreker proberen om binnen te komen. Dus mensen moeten ook regelmatig hun wachtwoord wijzigen. Dat is heel belangrijk. Ja, Het hoeft niet makkelijk gemaakt te worden. Nee. De hackers claimen 16 gigabyte aan gegevens te hebben gestolen. Is er al meer duidelijk over hoe die hackers zich toegang hebben kunnen verschaffen... tot uw systeem, wat ze hebben kunnen inzien? Uh, wij weten dat ze inzage hebben geha gehad in gegevens, want dat uh, is op uh, 16 januari gebeurd. Wat wij vervolgens hebben gedaan is al onze klantgegevens uh, veiliggesteld met extra beveiliging eromheen... Um, en systemen zijn achter de schermen de afgelopen weken overgezet. Daar hebben klanten van KPN overigens niks van gemerkt. Dus dat is wel goed gegaan. Vanochtend uh, liep het dan even wat uh, tegen. En uh, hoe ver het met het onderzoek uh, staat, dat moet u bij justitie en het Nationaal Cybersecurity Center vragen. Ja. Uh, wij kunnen niet zien wat die hackers met die gegevens hebben gedaan. Oké, okay. nou dat gaan we dan nog uitzoeken. Ja. Dank u wel, marie van KPN. Goedenavond. In de Syrische hoofdstad Damascus is een hooggeplaatste militair doodgeschoten. Generaal Ankouli werd bij het verlaten van zijn huis aangevallen door drie gewapende mannen. Hij stond aan het hoofd van het militaire hospitaal in Damaskus. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De generaal is de eerste vooraanstaande militair. Die is gedood sinds de protesten tegen het regime van president Assad bijna een jaar geleden begonnen. Ook vandaag komen er weer berichten over gevechten tussen regeringstroepen en de oppositie. Onder meer bij de hoofdstad Damaskus. Bij de opstand zijn tegen de Syrische president Assad... zijn volgens de Verenigde Naties al meer dan 5000 mensen omgekomen. Saudi-Arabië werkt met andere leden van de Arabische Liga aan een VN-resolutie... waarin de mensenrechten schendingen in Syrië worden veroordeeld. Een echtpaar uit Rotterdam zit vast voor het uitbuiten van tientallen Polen. De man van 57 en zijn vrouw van 51 regelden werk voor de Polen via uitzendbureaus. Vervolgens hielden ze een groot deel van het loon van de Polen in voor huisvesting en vervoer. De Oost-Europese werknemers wonen onder meer in staakervens en spraken geen Nederlands. De arbeidsinspectie over het echtpaar. Ze maakten de mensen afhankelijk, eh, afhankelijk van hen door eh, te zorgen voor werk, onderdak en inkomen mensen afhankelijk waren. Ze zorgden eigenlijk voor dat die mensen verder geen cent betaald kregen. Bij een inval in de woning van het echtpaar zijn drie kervens, twaalf auto's en 10.000 euro in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op de administratie en een aantal Nederlandse en Poolse bankrekeningen. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. Voor GroenLinks-leider Jolande Sap is voorlopig de kou uit de lucht. Ze mag van haar achterban de politietrainingsmissie in Koenders blijven steunen. Maar uitbreiding van de missie is voor de achterban onbespreekbaar. Zo werd vandaag duidelijk op het congres van GroenLinks. Vanuit Utrecht politiek redacteur Wilma Borgman. Het was een spannende dag voor Jolande Sap. De afgelopen dagen bleek weer eens dat de missie naar Koenders haar partij nog steeds verdeelt, een jaar na het besluit. Een grote minderheid in de partij vond het toen niks... En vindt het nog steeds niks. Wat ons betreft waren we er nooit aan begonnen. Maar laten we er dan alsjeblieft nu ook mee ophouden. Stekken eruit. En alle energie richten op een echte oplossing. Dank wel. Stoppen dus. En daar is ongeveer een derde van de aanwezige leden het mee eens. Maar de meerderheid wil doorgaan. Carmelit Ineke van Gent, die een jaar geleden tegen de missie stemde... vindt dat het gewoon niet anders kan. Ik zou jullie willen vragen, als je aan zo'n missie begint...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 Het is mooi geweest. Vanaf nu gaat de lijn omhoog. Het afgelopen jaar, na het vertrek van Femke Halsema... is niet gemakkelijk geweest, zei Sap. Behalve de verdeeldheid over de missie naar Kunduz... was er ook nog de affaire met het Kamerlid Mariko Peters. En een optreden met een stekker bij de Algemene Beschouwingen... die veel kritiek kreeg. Maar volgens Sap moet het vanaf nu beter gaan met haar en haar partij. En laat ik er geen doekjes om winden. Voor mij was het ook een lastig jaar... Learning on the job noemen ze dat. En toen volgde nog een zomer en een niet helemaal geslaagd experiment... bij de algemene beschouwingen. <applaus> Eén geruststelling, één geruststelling kan ik jullie in ieder geval geven. Elektrotechniek laat ik voortaan aan vaklui over. Geen discussies meer over Kunduz of over de koers... En ook geen stekkers meer. En dan wordt het komend jaar misschien wel een jaar... waarin GroenLinks kan doorbreken, hoopt Zap. Ik hoop dat het een jaar van doorbraak wordt. En ik wil daar samen met jullie keihard voor knokken. En samen gaan we werken aan een groene, sociale en hoopvolle toekomst. Dank jullie wel. De werknemers van Netcar in Born leggen woensdag opnieuw het werk neer personeel trekt dan naar Den Haag, waar s'avonds een kamerdebat wordt gehouden over de toekomst van de Limburgse autofabriek. De vakcentrale FNV verwacht dat een groot deel van de 1500 medewerkers in Den Haag aanwezig zal zijn. De FNV overweegt om ook met nieuwe Mitsubishi Outlanders naar Den Haag te rijden. Dat autotype wordt door Netcar gemaakt. We willen laten zien waar we trots op zijn, zegt FNV-bestuurder van Rees. Gisteren werd bij Netcar ook al 24 uur gestaakt. De acties volgen op het besluit van Mitsubishi om de Limburgse fabriek volgend jaar te sluiten. Servië sluit volgende week alle overheidsinstellingen om stroom te besparen. De regering is bang dat er anders het elektriciteitsnetwerk instort. Door het hevige winterweer in Servië heeft het stroomverbruik een recordniveau bereikt, zegt de regering. Ongeveer 50.000 mensen zijn ingesneeuwd. Veel wegen zijn onbegaanbaar. De kou heeft tot nu toe in Servië 19 mensen het leven gekost.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 Kort. Het Nederlands Davis Cup team is op een beslissende voorsprong van 3-0 gekomen tijdens de ontmoeting met Finland. Marcella Mesco zag in de bos de wedstrijd in het dubbelspel. Robin Hazen en Jean-Julien Royer waren te sterk vandaag voor het Finse duo Jaco Nieminen en Helio Vara. Vandaag waren de Finnen wel in hun sterkste opstelling gekomen. Het werd een makkelijke overwinning, streed in drie sets. En dat bracht Nederland de definitieve overwinning met 3-0. Een uitstekend debuut van Jean-Julien Royer. De Antilliaan die dit jaar voor het eerst voor Nederland mag uitkomen. Hij is zeer ervaren. Hij speelt wekelijks dubbeltoernooi op het hoogste niveau... en is een enorme toegevoegde waarde voor het Nederlands team. En dat bleek ook weer vandaag. Hij zal er ongetwijfeld weer bij zijn in de tweede ronde. Want daar wacht begin april Roemenië. Ook dat wordt weer een thuiswedstrijd voor Nederland. En het kan het Nederlands Davis Cup team weer een heel klein stapje dichterbij brengen... bij de promotiewedstrijd naar de wereldgroep van de Davis Cup. Bob de Jong heeft in Hamar bij wereldbekerwedstrijden de 5 kilometer gewonnen. In een direct duel versloeg hij Sven Kramer die tweede werd. Het podium in Hamar kleurde geheel oranje, Jan Blokhuizen werd derde. Irene Wüst won de 1500 meter. Regerend Olympisch kampioen Wüst was sneller dan de Canadese Nesbitt. Zo zien we weer. Nooit opgegeven dat het streper is. En, ja, ik heb me gelukkig vandaag net gepakt. En, ja, het was nog niet perfect. En, uh, lang geleden dat ik weer uh, gereisd heb. heb. natuurlijk wel heel hard getraind. Maar weinig wedstrijden. En, uh, ik wist dat dit weekend uh, wat dat betreft een zwaar weekend gaat zijn. Maar het is wel de juiste prikkel die ik nodig heb om uh, volgende week in een aan de stad te staan. Marit Leenstra weer derde. En volgende week wordt in Moskou het WK Allround gereden. Het Dirk Fabriek heeft de Henk Angenend Classic op zijn naam geschreven. De marathonschaatser was de beste in de 200 kilometer lange wedstrijd in Hoogmade. Er verschenen maar 33 schaatsers aan de start. Dat kwam mede doordat er meer wedstrijden werden gehouden. Elwin Hulsink won in Appingedam. Nationaal kampioen Jorrit Bergsma was de beste in Akkrum. En nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Klanten van KPN kunnen weer bij hun e-mail. De provider had gisteren alle e-mailverkeer afgesloten. Toen bleek dat persoonlijke gegevens van meer dan 500 klanten op internet waren gezet. In de Syrische hoofdstad Damascus is een hoge militair doodgeschoten. En in ziekenhuizen komen veel mensen binnen met botbreuken, kneuzingen en andere schaatsblestures. Dit was het NOS Journaal. Zometeen het programma over menselijk gedrag. Pavlov.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 HET culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. oh echt? dat, goed, ja, dat vond ik echt een uh, toffe beeld Dat ja. vond ik al een Derf beetje gezegd. En ja. swingende muziek. Opium vanavond, half elf, bij de AVRO, Nederland 2. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Enk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma... over het menselijk gedrag. Hebt u wel eens iets op internet gezet waarin nu spijt van heeft? Een fotootje, een berichtje. Eeuwig blijven die daar rondzwerven, voor iedereen zichtbaar. En daarom pleitte onlangs eurocommissaris Vivian Redding ervoor... om iedereen de mogelijkheid te geven zijn sporen op internet uit te wissen. Het recht op vergetelheid noemde zij dit. En met publicisten Stine Jansen, Jensen moet ik zeggen... praat ik straks over die behoefte aan openbaarheid... die ons allemaal zo thijst, het, zou ik bijna zeggen. Stine Jensen is schrijfster van onder andere Echte Vrienden. En we hebben live muziek van Ga naar Wolven. Maar eerst is ongezond leven een reden voor ontslag. 40% van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf vinden van wel. En willen werknemers die ongezond leven en vaak ziek zijn kunnen ontslaan. Harry Kouwenhoven werkt bij een groot bedrijf... en dat maakt zich hard voor zo'n ontslagregeling. En psycholoog Veronica er bezig met leefgewoonte en gedragsverandering... met betrekking tot de gezondheid. Allebei zitten ze hier aan tafel. Is het echt zo dat jullie je hard maken, Harry? Om mensen te ontslaan als ongezond leven? Ja. Nee, natuurlijk niet. Dat, dat zou toch Ik... wel zijn? <laughs> wat dan? Want je was wel... Uh, hoorbaar op een congres, dat uh, deze week daarover gehouden werd, door ja, uh, Achmea Zilveren Kruis. En 40% zei ja hoor, als mensen aantoonbaar ongezond leven, dan vinden we, als ze het tenminste vaak verzuimen. De reden een... tot ontslag. Ja, ja. Nee, dus dat nog een hele nuancering voor. En, en daar hebben we een hele dag uh, met elkaar uh, over, uh, over gesproken. Want waar gaat het om? Het gaat om. Uh, wanneer mensen uh, functioneel, hè, dus echt de, binnen het functie gebeuren... als ze op een gegeven moment last krijgen van ongezonde levensstijl... en mensen uh, of medewerkers willen niet uh, hun levensstijl veranderen... waardoor hun beperkingen toenemen in hun huidige functie. Ze kunnen hun werk niet goed doen. Ze kunnen hun werk niet goed doen, om wat ja. reden dan ook. Dan op een gegeven moment uh, moet dat uiteindelijk kunnen leiden... Uh, tot, uh, tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Okay. Je zegt het wat voorzichtiger, dan niet net. Maar wat, wat is een ongezonde levensstijl? Ja, dat, dat, dat, kan, vers dat kan verschillende dingen zijn. In het uh, filmpje wat uh, van de week op tv uh, kwam, zag je een broodje hamburg uh, iemand eten. Ja, dat, dat is geen ongezonde levensstijl. Maar als je heel veel broodjes hamburgers eet, mm -hmm. dan kan dat uh, uiteindelijk uh, leiden tot overgewicht. Heel veel alcohol drinken. En even, even bij het overgewicht blijven. Zie je dat bij jullie mensen? Bij nou, een aantal althans. Maar je, je ziet het niet alleen. Wij, wij moeten onze medewerkers uh, één keer in de vijf jaar laten keuren. En dan, dan moeten ze met de voetjes op de weegschaal staan. Ja. Ja, en dan, dan krijgen we de, de groepsrapportages uh, teruggekoppeld. Oké, okay, maar dat is dan een soort objectieve maatstaf. Maar zie je ook dat ze zich daardoor belemmerd voelen in het uitvoeren van hun taken? Ehm uh... Dat, dat komt wel eens naar voren, ja. Dat klopt. Ja. Ja. Je had nog meer voorbeelden. Alcoholgebruik. Ja. Dus. Uh, nou, stel je dat, voor dat... Wij hebben, regel, wij hebben chauffeurs uh, in, in diensten. Uh, ik werk bij een bedrijf dat uh, afval uh, inzamelt. Uh, afval transporteert. Uh, wij doen beheren uh, openbare ruimte. Dus we werken met uh, uh, ja, veel materiaal. We rijden uh, daarmee. Ja, en als een chauffeur uh, s'avonds een keer doorzakt... Ja. en hij gaat uh, om twee uur naar bed en hij moet er om zes uur uit... dan heeft dat lichaam nog niet dat alcohol uh, verwerkt. En als hij dat één keer doet, ach, dat is dat niet erg. En, en twee keer ook niet. Maar als hij dat stelselmatig doet, uh -huh. en dus overmatig alcohol gebruikt... dan kan dat uiteindelijk zijn functie beperken. Ja. Want uh, eigenlijk mag hij daar niet de weg op, want hij is nog onder invloed van alcohol. Ja. Alleen wij hebben als werkgever nu geen enkel middel... om, om dat tegen te gaan. En er en en lopen er een paar van wie jij zou zeggen... die moeten eigenlijk weg, want die functioneren niet. Nee, dat zeg ik niet. Nou ja, maar waarom ja. maak je er anders <laughs> druk om? Is dat toch niet een theoretische betrokkenheid zijn? Nou, dat, omdat wij dan met de, met de medewerkers in gesprek gaan. Aha. En zeggen van joh... Zou jij nou eens niet iets doen aan je levensstijl... in een geval van overmatig alcoholgebruik? En, en het blijkt dus uh, uh, door uh, dat arbo artsen uh, een bedrijfsmaatschappelijk werker... Uh, uh, een vertrouwenspersoon, een, een fysiotherapeut... Nou, heel veel deskundigen die wij kunnen inschakelen... Ja. zegt uiteindelijk van... Nou, maar hier is echt uh, sprake van een probleem. Maar, maar hoe reageren de mensen die bij jou Die zeggen uh, dan van... daar heb je niks mee te maken, dat is privé. Aha. Uh -huh. En dan zeg ik, van ja, laat als je, als je dat, die scheiding van werk en privé... Hè, als je dan naar je werk komt, laat privé dan ook thuis. Maar omdat je dan een probleem hebt, hè, een ongezonde levensstijl... dat probleem neem je mee naar het werk. En ja. op dat moment is het eigenlijk niet meer die scheiding heel strak te trekken... van dit is mijn werk en dit is privé. Zullen we even naar Veronica Jansen gaan? Ja, dat is goed. Uh, uh -huh. Vorige keer, je werkt bij de Universiteit van Leiden... en je doet onderzoek naar gedragsverandering... met betrekking tot levensstijl, uh -huh. gezondheid. Uh -huh. Wat vind je van de reactie van die mensen die bij Meerlanden... heet het bedrijf, hè? Harry, waar ja. jij werkt. Uh, wat vind je van die reactie? Van, uh, dat is privé, daar... Laat nou, maar met rust. Ik kan me voorstellen, als, als er wordt gezegd... Uh, veranderen of ontslagen worden... Eh, dat je je hakken in het zand zet en zegt... dat is privé, daar heb je niks mee te maken. En ik begrijp natuurlijk ook dat een dronken chauffeur op de weg... dat dat niet kan en dat je daarover afspraken moet maken met elkaar. Maar ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen... mensen met ongezonde leefstijl moeten veranderen. Eh, omdat ik denk dat eh, mensen eh, vaak gemotiveerd zijn voor verandering... alleen dat dat heel erg lastig is. En dat er dus allerlei redenen kunnen zijn waarom mensen... Uh, niet meteen uh, ja, daarvoor openstaan. Dus dat het echt zaak is dat je goed bevraagt en uitvraagt... wat voor functie heeft dat voor jou, dat gedrag. En, um, ja, dus waarom drink je zoveel? Ja, of? want gedrag heeft altijd een functie. Dus iemand doet dat niet voor niets. Dat is misschien een manier om om te gaan met. Of, het levert uh, altijd uh, ja, het levert winst op. Ja, het levert altijd winst op. Dus het is belangrijk om te kijken... wat voor winst levert dat op ja. voor jou? en dat kan je dus niet zomaar iemand afnemen. Daar moet je iets tegenover in de plaats stellen. Nee, maar goed, uh, Harry Kouwenberg die is uh, geen therapeut. Die is hoofdpersoneelszaken. Mm -hmm. uh, dus ja, ik kan me ook voorstellen... Die, ja, moet ik daar <lacht> eens, moet ik daar helemaal in, in therapie gaan zitten met, die, <lacht> met mijn medewerkers? Nee, maar op een gegeven moment... Ik, ik, ik ga natuurlijk mee met Veronica... dat je natuurlijk niet zo kort door de bocht zegt... van joh, als je nu niet verandert, dan word je ontslagen... Je biedt als werkgever ook verschillende programma's aan. Mm -hmm. ja, je biedt uh, om iemand uh, als echt ernstige vorm van verslavingsproblematiek is... bied je hem uh, mm -hmm. uh, hulp aan op dat uh, vlak. Of als er problemen zijn uh, in, in de, op op sociaal-psychologische vlak, uh, dan, dan bied je uh, hem hulp aan. Wat dat betreft zijn wij op, op de afdeling uh, HRM... zijn wij natuurlijk een soort uh, ja, uh, naar een poortwachter. Hè? Er, komen, er komen problemen bij ons binnen... En, en wij moeten proberen te, te analyseren van in welke hoek die problemen liggen. En dan moeten ja. wij doorverwijzen. Ja. En de, de Meerlanden de bieden aan de werknemers diverse programma's aan. waarin uh, zij hulp kunnen bieden. Zijn er schulden? Dan, uh, dan hebben we, kunnen we schuldhulpverlening bieden. Zijn er uh, problemen? Uh, uh, dat, dat is bijvoorbeeld uh, uh, door spanningsklachten uh, hun. Uh, uh, um, ja, dat ze geen, bijvoorbeeld geen nee kunnen zeggen... Hè? Dan, dan bieden we ze activiteitscursussen aan. Er zijn diverse programma's die wij aanbieden. Voor ja, nou Dat veronderstelt allemaal dat er al inzicht is. Dus dat iemand zegt, ik heb een probleem en ik wil graag veranderen... kan je me daarbij helpen? Maar um, er zijn eigenlijk drie stappen hè, in verandering. De eerste stap is inzicht. Dus dat je het besef krijgt, goed wat ik doe... strookt eigenlijk niet met hoe ik wil zijn of waar ik naartoe wil uiteindelijk. Alleen vanuit psychologie weten we dat het heel onaangenaam is... om een bepaald gedrag te vertonen en tegelijkertijd je ten volle te beseffen... wat ik doe is niet goed. Dus we kennen allemaal het voorbeeld van degene die rookt... en zegt mijn oma is 90 geworden en rookt elke dag. Dat is een natuurlijke reactie. Je gaat je gedrag verdedigen. Ja, want dat doe je omdat als er die kloof bestaat tussen wat je doet en wat je daarvan vindt, ja. dat is onaangenaam. Dus die wil je dichten, dat kan je doen door je gedrag te veranderen of je gedachten daarover te veranderen. Nou, dat, wat is makkelijker? Je gedachten veranderen. Dus je rechtvaardigt wat je Precies. doet. Precies. Al, zolang mensen in die fase zitten, kan je wel zeggen... we hebben een programma zus of een programma zo... of zou je niet eens wat aan het alcoholgebruik doen... of aan je overgewicht of aan je rookgedrag. Maar eh, het is belangrijker om eerst mensen zover te krijgen... dat ze ook daadwerkelijk zelf willen veranderen. En, en, en daarvoor is die vraag die je straks stelde van... waarom doe je dit? Is ja, daarvoor noodzakelijk? En wat daarbij denk ik heel belangrijk is... is dat je dus aansluit bij de persoonlijke doelen van... Eh, Personen. Dus als je in gesprek gaat met een werknemer zegt goh, wat is nou voor jou belangrijk, waar wil je naartoe ja. uiteindelijk? En hoe past dat rookgedrag of, of je, je, je, je eetpatroon? Ja, helpt je dat daarbij of niet? Maar een keer iemand werkt bij die meerlanden. Mm -hmm. Die is daar chauffeur. Mm -hmm. Maar ja. die heeft toch ook bepaalde dingen die hij graag wil? Die heeft toch ook kleinkinderen die hij op wil zien groeien? Ja, maar zo'n werk, die denkt... Ik vraag alleen maar wat hij wil binnen dit bedrijf. Wil je carrière maken? Wil je planner worden in plaats van chauffeur? Zoiets. Toch niet van die hele grote dingen. Wat wil je in je leven? Dat bespreek je volgens mij nooit met je baas. Nou, maar misschien zou we daar wel naartoe moeten. Want ik denk, inzicht is een eerste stap. En er zijn uitstekende programma's. Dat okay. klopt. Alleen je moet iemand wel zover krijgen. En die tweede stap? Nou, dan kom je dus bij, zodra mensen een goed voornemen hebben... ik wil ik wil daar inderdaad wat aan doen. En dan is begeleiding daarbij heel belangrijk. Want we weten allemaal hoeveel hm. mensen op 31 december denken... nou, uh, okay. volgend jaar heel anders. En de derde stap? Dat is zorgen dat als mensen eenmaal veranderd zijn... dat ze ook daadwerkelijk dat vol blijven houden. En ook hoe, op lange termijn. Maar hoe doe je dat als werkgever? Nou, dan moet je zorgen voor een vorm van continuering. En um, je kan dus een programma aanbieden wat een aantal weken duurt. Maar wat belangrijker is, is dat je na afloop een soort stok achter de deur houdt. Dus bijvoorbeeld mensen die meer willen bewegen, uh, stappentellers geven. Ja. Ja. Of iets in die hand. Stine, je zit zeer aandachtig ja, te luisteren. Nee, heel, Stine Jensen, ja, filosoof. Ik vind het heel, heel interessant. Uh, hm. om, je, omdat ik toch. Ik, ja, ik, ik kom er niet zo goed uit. Want aan de ene kant denk ik, ja, is het de taak van de werkgever? om gezondheidsproblemen op te lossen van de individuele werknemer. Ik bedoel, een werkgever wil gewoon dat iemand goed functioneert. Mm -hmm. En ja, of dat nu gezondheidsredenen zijn die ervoor zorgen... of andere dingen, eh, doet dat eigenlijk ter zake? Kun je dat inderdaad niet uh, erbuiten houden? Anderzijds zei jij iets heel fascinerends in het begin. Jij zei, um, ja, ongezonde levensstijlen hebben eigenlijk uh, een een positief effect. Dat doen mensen niet voor niks. Dus dat vond ik iets tegenintuïtiefs. Want je denkt ongezond is ongezond. Mm -hmm. Maar je zegt ze hebben er baat bij. Daarmee compenseren mensen iets. Mm -hmm. hè? Iets wat ze daarmee niet hoeven op te lossen of uit de weg gaan. Dus je zegt je komt eigenlijk niet bij het echte probleem terecht. De ongezonde levensstijl is eigenlijk nooit het probleem zelf. Er zit meestal iets anders aan ten grondslag. Dat suggereer je eigenlijk. Nou, het heeft altijd een functie. Dus mensen uh, doen niet iets zomaar. Die drinken niet elke avond stelselmatig te veel zomaar. Of uh, eten veel te veel, ja, omdat het nou eenmaal zo is. Dus daar zit een aspect aan wat hun iets oplevert. Dus dat kan iets hedonistisch zijn. Maar ook omdat ze zeggen, goh, ik, ik baal van mijn werk. En als ik thuis kom, wil ik ontspannen. En dat doe ik met, nou ja, wijn of bier. Um, en het je kan dus niet zomaar iemand iets afnemen en daar niks voor in de plaats stellen. Dus het is heel belangrijk om dat als uitgangspunt te nemen. Maar wiens verantwoordelijkheid is dat, vind je? Nou, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat je daarom, dat daarom die scheidslijn kunstmatig is. Um, als je zegt we moeten ontslaan als mensen ongezond leven, omdat. Um, dit geldt net zo goed voor stressreductieprogramma's. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: Goh, eh, ik functioneer minder goed. of ik zit tegen een burn-out aan. Eh, ja, is dat dan de verantwoordelijkheid van de werkgever? Ik zou zeggen: Ja, als je je mensen kunt stimuleren. om zo goed mogelijk te laten functioneren. Eh, dan moet je dat doen. Ja. Ik, ik, ik zou even een voorbeeld geven van. Uh, uh, wat zo'n gedragsverandering ook in één keer uh, teweeg kan brengen. Dit was niet bij de meerlanden, het was dus bij een van mijn vorige werkgevers. En er was een chauffeur die, uh, die kon niet meer op de weegstras staan... want hij sloeg door. Dus hij ging geloof ik tot 160 kilo, dus hij woog boven de 160 kilo. En op een gegeven moment, de, de leidinggevende, die, die liep daar een hele tijd mee... van ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? Want leidinggevende, dat zijn gewoon jongens van de werkvloer. Hè, dat zijn geen... Hoogopgeleide mensen zijn gewoon, het werk moet gedaan worden, het vuil moet van de straat af, hè? De, de, de, de mouwen op, uh, rollers uh, zijn dat, de doeners. En die, die, die liep daarmee, wat moet ik daarmee doen? Hij kwam bij mij en zei van ja, hoe pakken we dat aan? En ik zeg, we spreken hem aan, want, en weer terug naar die functiegerichtheid. Hè? want een chauffeur moet toch re ja, regelmatig in en uitstappen. Hij moet, hij moet fit achter, hè, vitaal achter het stuur zitten. Ja, dus ik wil het toch weer terugkoppelen naar die functiegeschiktheid. Als hij zo doorgaat, hij past hij niet meer achter het stuur. Kan hij zich niet meer in die cabine slepen. Hebben we zelfs geen kleding voor hem. Wij zijn verplicht om hun kleding te geven, mm -hmm. omdat ze langs de weg werken. Dan is hij dus niet meer functiegericht. En moeten wij okay, actie ondernemen. Maar hoe reageerde die, nou, die Dus man. op een gegeven moment, wij, wij hebben... Wij hebben hem dus bij ons geroepen, we hebben hem aangesproken van... Joh, maar dit kan toch echt niet meer zo? Met deze consequenties, Achter. Nou, ja. op nou, een gegeven moment zeggen? hij barst in huilen uit. Er zat natuurlijk een heel verhaal achter wat ook Veronica zei. Alleen, dat ontslag, hè, dat dreigend ontslag... Ja. En, en hij werd niet ontslagen, maar dat... om, om daarmee... Was en de consequentie, mee? Om de consequentie dan te vertellen van... joh, dan heb jij straks geen werk meer heeft hem ertoe bewogen om te gaan afvallen. En op een gegeven moment, een jaar later, zei hij tegen mij... ik ben zo dankbaar, jij hebt mijn leven teruggegeven. Dus, die schok. Oh, ik verlies mijn baan. Was de prikkel. Was net dat, dat stapje om, om echt te gaan werken aan, aan zijn gewichtverlies. Ja. Ja, Hoe ja, effectief is dat? Nou, Wat je beschrijft ja. zie je ook vaak bij bijvoorbeeld hartpatiënten, hè, die, die dus een infarct hebben doorgemaakt en dat als een soort wake-up call ervaren. Um, maar we weten wel uit onderzoek dat negatieve prikkels op die manier. Uh, dat zie je ook bij reclames, hè, die zeggen: goh, als je zo doorgaat, uh, nou, uh, roken, dood, uh, nare gevolgen. Alleen maar helpen als je dat ook koppelt aan een actieplan. Of in ieder geval aan mensen het idee te geven. Dus het is niet zo dat je. Dat, dat, Want dat hoor je altijd. Je moet mensen mm. niet straffen, je moet ze belonen. Nou, je maar moet maar ze dreigen ze met ontslag <laughs> lijkt op straffen? Lijkt een behoorlijke straf. En, uh, maar toch reageerde die man er goed op. Hij ging wat doen. Het verbaast me eigenlijk hoor. Ja? Maar um, ik denk dat je een heel goed uh, programma aan hem hebt aangeboden vervolgens. Ja, maar is het niet goed om even mensen aan het schrikken te krijgen? Dat ze denken, oh, verdomme, het is toch wel echt ernstig. Nou, ik denk dat... Als je geluk hebt, pakt het goed uit. Maar eh, dat kan ook, ook helemaal, mensen kunnen nog meer de hakken in het zand zetten. Want stel je eens voor, je wordt dus bij je leidinggevende geroepen en er waren er meer mensen aanwezig. En wat zij zeggen is: jij bent te dik en dat is een probleem. Wat ga je eraan doen? Nou, en als, als je er niet wat aan doet, dan gaan we je ontslaan. Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen. En, en de reden is om vooral uh, niet te gaan veranderen... en te denken, zoek het maar uit. Ja, maar hey, Stine ja, even, uh, die, je die, die gelooft dat niet. Ja, jawel, ja, maar je hebt natuurlijk ook het omgekeerde. Hè? Bedrijven die positieve prikkels mm -hmm. geven door mm -hmm. fitnesscentra te ja. bouwen... en hun uh, medewerkers enorm tot een gezonde leefstijl aan te sporen. Hè? De beste kantines met het beste gezondste eten. Mm -hmm. S'avonds nog doorsporten. Maar daar ben ik ook een beetje huiverig voor. Want wat zij in feite doen, is de productiviteit van de arbeider omhoog schroeven... Ze blijven er zo lang mogelijk hangen. Het enige wat ze willen is zoveel mogelijk effectiviteit. Ja. En dat doen ze eigenlijk door de totale gezondheid... het lichaam van de arbeider te gaan manipuleren in die zin. Dus nog langer op de werkvloer te houden. Want Dat, dat klinkt heel uh, betrokken... maar het is ook een vorm van, ja, mm. van manipulatie, zou je kunnen zeggen. Of ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, ik zou dat sterk uitgedrukt vinden. Ik denk dat het belangrijk is dat je de omstandigheden creëert... waar mensen optimaal kunnen functioneren. Kijk, als je dan denkt, op die manier hou ik mensen langer binnen boord en maak ik ze tot een soort supermensen die alsmaar door kunnen gaan... dat is een ander verhaal. Um, maar... Uh, ik denk dat, dat het wel heel belangrijk is dat die omstandigheden er zijn. Ook omdat we uit onderzoek weten dat het is niet makkelijk is om gedrag te veranderen. En iets als afvallen iets ontzettend is ontzettend moeilijk. Wat is de grootste moeilijkheid dan bij het veranderen van gedrag? Waarom is dat zo moeilijk? A, het initiëren is lastig. Ja. Um, en uh, wat je vaak ziet bijvoorbeeld bij obesitas... is dat het een samenhang is tussen allerlei factoren. Dus fysiologische factoren, gedragsfactoren, sociale factoren. En uh, wat je doet, is je zet in op één ding. Hè. Je zegt, ga jij je gedrag veranderen... en dan hopen we dat de rest mee verandert. Ja. Maar als het zo eenvoudig was... dan zouden we niet uh, okay. alle dieetboeken hebben. Goed. Nou, tot zover uh, gedragsverandering. In... Ten voeren van een uh, goed werknemerschap. Ja, ja. Maar wat Veronica betreft ten voeren van een beter leven. Toch? Juist. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En we hebben muziek, dat heb ik beloofd. Ganner Wolven zit hier achter ons. Haar gitaar staat nog tegen de muur, maar ze gaat hem oppakken. En dan gaat ze voor ons zingen Heer, I Come. Kijk, die laat zich niet gek maken, hè? Die heeft echt geen last van stress. I don't care what they say, I don't hear it anyway, I got my mind made up, I got my mind made up. I know it's crazy, baby, but I can't deny it. I'm in love, I'm in love. So just look at me go, look at me go into your arms. I feel so. Got my man Dankjewel, Ghana Wolven, met Heer Eikon. op jouw site kunnen we zien waar je gaat spelen de waar komende tijd. www.gana.nl Goed, dankjewel. U luistert naar Pavlov, luisteraars het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Alles wat we op internet zetten, blijft daar eeuwig rondzwerven. Maar soms zou je willen dat je bepaalde berichten of foto's niet verzonden had. Daarom pleit de eurocommissaris Vivian Redding voor een wetsvoorstel... waarin geregeld wordt dat je je sporen kunt uitwissen. Het recht op vergetenheid, noemde zij dit. Maar willen we wel vergeten worden? Zijn we niet juist verslaafd aan die openbaarheid? Altijd gehoord en gezien willen worden. Dat lijkt toch bijna het doel in ons leven. Stine Jensen, schrijfster van onder andere Echte Vrienden... staan er van jouw zaken op internet waarvan je denkt. Ja, dat. dat had ik er beter niet op kunnen zetten. Nou, ik heb uh, wel uh, een foto van mijn dochtertje. In bad heb ik er een keer opgezet. En, um, <laughs> dat kan niet meer aan deze tijd. Nee, dat kan eigenlijk niet meer. Dat, uh, dat, dat, dat was wel datgene wat me eigenlijk ook aan het denken zette. Ja. Want ik merkte ook, ik kreeg daar toen zoveel leuke reacties op. En dat van wie? Nou, allerlei vrienden, maar ook fotografietips. Volgende keer zussen, zo, meer belichting, minder belichting. Nou... En, uh, maar ik, het verslavende, merkte ik wel meteen eraan, is dus dat je heel veel reacties krijgt. Mensen yeah. vinden het leuk, persoonlijke informatie. En, en daarom doe je het ook en ben je ook geneigd dat te doen. Yeah. Je krijgt veel bevestiging. Maar um, ik heb er daar wel een beetje spijt van gehad. Uh, je kunt je afvragen hoeveel privacy heeft mijn dochter al. Hè? Ze was yeah. ontzettend klein. Yeah. Maar desalniettemin, uh, ik heb die foto eraf gehaald, maar tot mijn... Schrik is inderdaad uh, weg, niet weg. Nee. He, op het moment dat Facebook, daar ging het om... de tijdlijn introduceerde, was hij er gewoon weer. En dacht ik, ja, hé? Ja. Ik had toch op die delete-knop gedrukt? En dat is natuurlijk een beetje het angstaanjagende. Ja. Dus wat je denkt dat weg is, is eigenlijk niet weg. Nee. En je weet eigenlijk niet precies waar het is. Ja. Waarom zet hij het eigenlijk op internet? Uh, ik had een ongelooflijk goede, leuke grap... waarvan ik vond dat ik hem niet kon laten liggen. Het was, uh, ze, ze, ze, uh, de, het was ten tijde van een reclame-campagnefilm van Rita Verdonk. En die had uh, allemaal watertrappelende mensen. Tot hier en geen centimeter verder. Oh ja. En mijn dochter zat in een tonnetje. En ik vond het zo geestig. <laughs> ik zet, het, het water stond haar tot aan de lippen. En ik zette hem, hup, yeah. tot hier en geen centimeter verder. En uh, ja, Gewoon omdat ik een leuke grap had. En zo yeah. gaat het vaak natuurlijk. Hè? Yeah. Omdat je gewoon iets geestigs of iets grappigs... Of, het is... In die zijn gewoon een beetje babbelen online vaak. Maar uit jouw spijt begrijp ik dat je wel voor bent op dat recht op vergetelheid. Dat het mogelijk moet zijn om nou. te zeggen, weg, we moeten er nu allemaal af. Nou, het is natuurlijk ongelooflijk interessant dat uh, wat ooit dat streven naar die 15 minutes of fame ja. uh, gezien worden. Dat dat nu, uh, dat daar een soort kentering is en dat is van, ja, hey, is kan dat, ik... Is dat kan een... Is dat een kentering bij echt bij gebruikers nou, of is het alleen die eurocommissaris ja, voor mensenrechten die eraan denkt? Ja, het is echt de meeste gebruikers vinden het nog steeds gewoon ontzettend leuk om heel veel te delen. Uh, maar, maar, we vinden, vandaan, maar, wacht, maar we vinden het minder leuk op het moment dat bijvoorbeeld uh, er gegevens van ons... die we niet zelf geplaatst hebben, dat die openbaar worden. Waar je zelf nou, de regie niet over hebt. Waar je de regie niet over hebt, want daar gaat het om. Hè. Daar gaat het bij wat privé is is dat eigenlijk datgene waarvan we zelf wil willen bepalen... wie toegang heeft tot de informatie. Maar niet die keer dat je vreemd bent gegaan en dat daar een foto van is. Dat Gemaakt je door iemand anders. Nee, ja. dat, daar, Wij willen eigenlijk controle houden over onze eigen informatie. Daar gaat het om. En op moment dat een elektronisch patiëntendossier lekt... en er komen patiëntengegevens van jou online. Kijk, dat vinden we niet leuk. Nee. Dus, en... als ik het goed begrijp van jou... Dan, dan gebruiken we internet om een beeld van ons naar buiten te brengen... dat ons bevallig is. Dat we zeggen, zo ja. wil ik gezien worden door de wereld. Ja. ja, en we merken natuurlijk eigenlijk pas wat de grenzen zijn... op het moment dat er iets misgaat. Dan ontdekken we pas, hé, hey, maar er zijn wel degelijk ook... Uh, grenzen online. Ook sociale koos ja. van wat wel en niet Maar waarom kan. hebben wij die ongelooflijke behoefte... Ongelofelijke behoefte ja. om ons aan de wereld te laten zien? Ja. Je hebt toch vrienden, je hebt familie, je hebt een relatie, kinderen. Weet je. Is dat niet voldoende? Um, nou ja... Nee, dus. Dat is niet voldoende. Er zijn ontzettend uh, uh, goede en leuke redenen waarom we dat, dat ook doen. In je boekjes je ja. een paar redenen over waarom je vrienden zou moeten hebben op internet. <laughs> nou ja, Kijk, eentje is inderdaad die bevestiging. Het is een vorm van ijdelheid. En dat, dat is ook leuk. Het is prettig om, om, om die bevestiging te krijgen. Een, een maar het is toch wel een beetje zielig als je het moet hebben van mensen die je nauwelijks kent. No. Maar... Dat, niet, dat, dat niet, nee, dat vind ik niet altijd. Want je maakt natuurlijk ook uh, soms contacten met mensen die je niet kent, die ontzettend goed, interessant en ondersteund kunnen zijn. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is uh, dat het persoonlijke is politiek. Dat was ooit een leus uit de jaren 70 van de ja. feministen. Waarbij delen van persoonlijke informatie emancipatoire effectief werd, omdat veel mensen zich herkenden... en zo start een beweging. Ja. Dat zie je nog steeds online. Mensen met een ziekte die elkaar vinden. En je ziet dat uh, uh -huh. revoluties uh, zo gestart worden. Ja. Dat er informatie wordt uitgewisseld. Okay. Dus dat is een anti-autoritaire democratische inzet van social media. Die Daar heel... ga ik mee. Da, da, da, tot zover ga ik met je mee. Ja. Maar waarom moet ik lezen van mensen die ik ken... Ik ben nu in Laplace. Lekkere taartjes aan het eten. Ja. Oh, fijn. Uh, ja. Smaken ze goed. Ja, ja. Het is, het is natuurlijk in die zin zit er natuurlijk ook enorm veel triviale informatie bij. en, en, en het, maar het effect... is toch wel de behoefte... Ja, kijk, kijk naar mij, hier ben ik. Noem mijn naam, zeker. bevestig mijn bestaan. Zeker. En op het moment dat mensen dat tot aan feest toe doen... dan raak je ook verveeld. Kijk, op het moment dat iedereen echt alle persoonlijke informatie over je uitstort... dan ontstaat natuurlijk een punt waarop je eigenlijk niet meer geïnteresseerd bent... Dat is natuurlijk de paradox van het delen van persoonlijke informatie. Ja. Is dat, uh, dat je eigenlijk uh, daar een beetje schaars mee moet omgaan. Dan blijven mensen geïnteresseerd. Een heel goed voorbeeld daarvan is uh, de Amerikaanse schrijver J.D. Salinger. Die uh, besloot op een bepaald mom moment dat hij niks meer wilde delen over zijn privéleven met nee. journalisten. Hij ging als een kluis naar leven. Hij sloot zich af voor ja. iedereen. En paradoxaal genoeg werd zijn persoonlijke leven ongelooflijk interessant en fascinerend. En de journalist die dat te pakken zou krijgen, ja. Ja, die, had, die had goud in handen. Hè. Zijn intieme kapitaal, zo noem ik dat in mijn boek, dat werd... Uh, ja, dat werd goud Want in handen van de dat journalisten. Dat is een, een, een thema van onze tijd. Dat we altijd op zoek zijn naar het intieme kapitaal, zoals jij dat noemt. Ja, dat... We willen van iedereen weten hoe het persoonlijk zit. Nou, He? Je ja. kan hier meneer Rutte hebben over zijn uh, nieuwe bezuinigingsronde. Maar eigenlijk willen we weten, heb je niet een vriendinnetje? Heb je al een vriendinnetje, je? Ja. Ja. En dat is... Intiem kapitaal is dus verhandelbare privacy. Ja. En dus mensen hebben er ook belangen bij om persoonlijke informatie van ons te weten. Want wij zetten het allemaal op die netwerken. Maar de bedrijven kijken, kijken ook mee. Ja. En, en daar natuurlijk, beginnen natuurlijk de vragen van uh, ja, het verhandelen van informatie. En van wie is die informatie eigenlijk? En heb ik die regie echt wel in handen? Ik ga even naar de twee mensen door wie jij geflankeerd wordt. Veronica, wat zet jij allemaal op... Uh... Ja, weinig weinig. Ik, uh, ik, vind het, ik heb soms het gevoel dat technologie ons dat we dus doen wat er mogelijk is op technologisch gebied, zonder dat mensen precies uh, in de gaten hebben wat, wat daar het effect van is. Hè. Dus dat we over tien jaar met elkaar zeggen wat stomme stom eigenlijk. Mm -hmm. En um, wat Facebook en, en dat technologie soort Technologie social... als grote verleider. Ja, een beetje wel. ja omdat het technologisch mogelijk is, is het leuk om dus ook je locatie uh, aan je vrienden te laten zien. En, en nou, wat er allemaal al niet kan. Uh, maar de vraag is of dat wel wenselijk is. En of, of er een weg wat, terug is ook. En geef zelf eens het antwoord. Nou, daarom ben ik vrij terughoudend daarmee. Uh, ik, Facebook, vrienden van mij noemen dat in your Facebook. Omdat daar altijd. Nou ja, iedereen heeft zo'n leuk leven en wil dat heel graag laten zien aan elkaar. Um, en ik denk, we daarvan de keer het schip. Op een gegeven moment denken we, uh, ik, waarom als ik inlog, komt er voor mij specifieke teler te uh, reclame. Omdat ik een keer mm -hmm. op een, uh, weet ik het okay. wat, site heb gekeken. Maar is het ook niet van belang wat uh, mevrouw... Uh, nee, dat zijn mevrouw die eurocommissaris zei dat niet. Maar dat zei een columnist deze week in uh, de Volkskrant. Ik moet zijn naam goed uitspreken. Hans Schnitler. En die zei, ons privacy, bewustzijn dooft... Uit. We, we, we, we hebben niet meer zo'n behoefte blijkbaar om de dingen voor onszelf te houden. In hoeverre klopt dat, Stine? Um, nou, het verandert natuurlijk wel. He, die grenzen tussen privé en publiek zijn enorm. Uh, die hebben bijna stuivertje gewisseld. Dus de publieke ruimte is, wordt overspoeld door onze persoonlijke informatie. He, als we telefoneren op straat nog even het recept van uh, wat we die avond gaan koken doornemen met uh, ja. de echtgenoot thuis. Uh, en andersom werken we steeds meer thuis. Dus wordt de privé-situatie steeds meer met het ja. publieke domein. Dus dat loopt behoorlijk door elkaar heen. Um, het, ik, hij, hij constateert het, maar het klinkt ook bijna moralistisch. Hè? Het privacybewustzijn dooft uit. Dus mensen, wees, let op. En, en, het is en, slecht als het ja, gebeurt. Ja, ja. Uh, is het slecht? Nou, de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... zullen zeggen ja, het is echt ongelooflijk... Uh, ja, uh, ondoordachtzaam ja. om online je seksuele voorkeur, je religieuze voorkeur... je leeftijd, je plaats en je adres neer te zetten. En we hebben er ook een paar voorbeelden van gezien... waarin dat blijkt dat dat inderdaad gevaarlijk kan zijn. Hè? Waarin je inderdaad mm -hmm. opgespoord kan worden. Nou ja, anderzijds, um, het heeft ook toch wel... vind ik soms wel iets verfrissend. Verfrissend dat, dat we niet um, in die zin meer zo... Uh, uh, sommige dingen ook, ook de openbaarheid inkomen Daar zit ook een hele positieve kant aan. Ja, noem het dat en, eens. Nou ja, kennelijk is het ook zo dat uh, er is een Amerikaanse taalwetenschapper... John Locke. En die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het afluisteren. En die zegt dat we eigenlijk zoveel privacy hebben gecreëerd in ons leven... dat is ons zo goed gelukt. We hebben allemaal een eigen huis met muren. Ja. En niemand kan meer bij ons binnenkijken. Mm -hmm. En dat daardoor we eigenlijk... Het, Eenzaam zijn geraakt. En uh, ja, dat ja, we, ja, we eigenlijk hebben juist behoefte ook aan die sociale gemeenschap. En omdat die zich niet meer afspeelt. Uh, op natuurlijke wijze in de straat of bij de buren. gaan we die online zoeken. Wij zo zoeken daarvoor eigenlijk een vervanging. Verrassend. Dus we visie. breken die privacy via de digitale muurtjes. breken okay. we die gewoon weer af. En dat willen we op een bepaalde manier ook graag. Dus dat, dat vind ik heel interessant als iets wat we zelf ook doen. Hè? Um... Maar dat gaat wel uit van de eenzame mens. Ik woon ook in een huis ja. met vier muren en een dak. Ja. Maar ik, ik voel me niet eenzaam. Nee, maar ja. dat is natuurlijk inderdaad ook... dat is de kritiek die je meteen op kunt hebben... is dat, dat veel mensen daar helemaal geen behoefte aan hebben... en dat er nog wel ja, wat scherpe kantjes op af te dingen ja. vallen... over hoe goed dat nu eigenlijk is, uh, ja. al dat online gedeelte. En er zijn namelijk zeker... ik weet zeker, er zijn altijd een paar dingen waarvan je niet wilt... Uh, ook de mensen die dat privacybewustzijn verliezen, dat ze gedeeld worden. Nee, want dat komt terug uh, uh, uh, bij wat we in het begin van dit gesprek constateerden... dat je een bepaald beeld van jezelf naar buiten brengt. Mm -hmm. niet, niet je meest rotte nee. kanten, toch? Nee, ook niet je laatste doktersbezoek. Ik bedoel, werkgevers zouden daar... Uh, we hebben het daar net over gehad, stel je voor dat dat... Uh, online allemaal te vinden zou zijn. Wat, hè? Welke medicatie je voorgeschreven gekregen, ja. enzovoort. Harry, wat, wat weten de mensen die bij jouw bedrijf werken, bij de meerlanden... wat weten die allemaal van jou via... Ik heb hè. Want jij doet niks op, uh, We, met Facebook. Heel, of nee, geen Facebook, geen huis. Je stuurt geen tweets. Nee, nee, waar ik me altijd wel afvraag, als ik zo aan het luisteren ben... het internet is zo massaal geworden. Er staat zo enorm veel informatie op. En wat ik altijd bijzonder vind, is dat ze net dat ene kleine stukje kunnen vinden. Wie is nou geïnteresseerd in mij in als persoon? staat geloof ik op, op YouTube, staat geloof ik voor uh, 1 miljard jaar of zo aan, aan, aan filmmateriaal. <lacht> <lacht> nou, dan zet ik er een filmpje op. Ja, wie, wie wil dat zien? Wie, hè, dus... ja, ja, je hoopt altijd dat iemand het ziet. <laughs> hè, want dat zeiden we in het begin, je wil gezien worden. Ja, dat dit... maar, maar dat is zo enorm massaal Gerard... geworden. Ja, dus ja, ja. En dan net dat ene kleine maar speltje die in die hooiberg. Ja, maar die behoefte om gezien te worden... dat lijkt me niet iets van deze tijd. Dat is, hè, Gerard Reven sloot zijn roman de avond af. Het is niet onopgemerkt gebleven. Hè, uh, hoe heet de dichteres van Noem mij, bevestig mijn bestaan... Ja. Uh, ik kan niet even op haar naam komen, wat een schande. Neeltje... Neeltje Maria je Min. min. Ja. Hè? De, dat is uit de jaren 60 ja. dat gedicht. Dus nee, da dat toen... Natuurlijk, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een evolutionaire onderscheidingsdrift. We ja. willen opvallen, opgemerkt worden. Ja. Uh, dat, dat is al iemand, iedereen die een partner zoekt, die, die wil opgemerkt worden of zich onderscheiden van anderen. Dus dat, ja. is, dat zit natuurlijk een beetje in de mens. Ja. Ik denk alleen dat in deze tijd is het natuurlijk veel toegankelijker, makkelijker voor iedereen geworden. Ja. En wat ik er interessant aan vind... is dat het natuurlijk heel erg wel gericht is op het, op het zenden. Uh, dus waar we heel goed in zijn geworden... is het formuleren van korte boodschappen... en die uh, als zender online zetten. En dus echt maar, ja, vaardigheden ja. als het ontvangen of de dialoog... je zou je kunnen afvragen of ja, die want, in het gedrang komen. Maar, je, je bespreekt het ook in je boek. Het kan ons ook een beetje lui maken. Jij, ja. je, je komt met een voorbeeld van iemand die vertelt online, ik, ik ga pillen slikken. Hè? Het is mooi geweest. Ja. Duizend, meer dan duizend mensen hebben de bericht gelezen. Niemand is in die auto gestapt. Ik ga even naar die mevrouw toe om er even mee te praten. Nee, maar je hebt je berichtje getikt. Niet doen, doe nou niet. En dan denk je, oké, okay, klaar. Ja, maar ja. dat het kost ons geen moeite meer. Het geeft ook wel een soort Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ben ik moralistisch als ik zeg... een soort gemakzuchtige <laughs> lading aan ons leven. Maar ik heb wel eens een keer gehoord... Van, want de definitie van vrienden is ook enorm aan het vervagen... Hey, ik bedoel, als je op huis zit en op, op Facebook zit... dan heb je zoveel vrienden. Maar op een gegeven moment heb ik een keer gehoord van iemand... die kwam naar beneden, die had net zijn computer opgeschoond. En die ja. zei zo, ik heb even 350 contacten. Hè. En dan noemde hij vrienden, heb ik uh, geskipt. Ja, maar ja. daar moeten ze ja. even op reageren. D dat is inderdaad wel aardig, want... Um, ja, je zou kunnen zeggen, zeg maar Eskimo's, er wordt van gezegd... Uh, dat ze tien woorden voor sneeuw hebben. En je zou kunnen zeggen dat we ook wel toe zijn aan een wat rijker jargon. He, we zitten nog steeds voor vriendschap. We zitten nog steeds met vriend, kennis en collega. Ja. Ja, dat is een soort uh, vocabulaire armoede van je welzijn. Wat, wat voeg jij eraan toe? Maatje? Ja, maar in ieder geval <laughs> hebben we natuurlijk de Facebook-vrienden, okay. de volger. Dus dat, dat, <laughs> dat jargon ontwikkelt zich een beetje, maar het is nog steeds vrij weinig. En wat wel aardig is, is dat... In ieder geval duidelijk is is dat we steeds meer zijn gaan investeren... in de zogeheten weak ties, de zwakke sociale verbanden. De contacten, inderdaad. En die worden heel erg via die Omdat online... Omdat die ons heen... zo weinig verplichtingen kosten. Ja, zo weinig moeite, friktie, lijkt Frictievrije contacten zijn dat eigenlijk. hè? Friktie, maar moet je, die niet, moet je niet juist uh, uh, je intimiteiten delen... met wie je vrienden zijn of met wie je leeft? Als je dat allemaal met iedereen gaat delen... dan investeer je misschien niet meer in de relatie... die er echt toe doet in je leven. Nou, als dat de definitie is van echte vriendschap, dan hebben we er eigenlijk een heleboel echte vrienden bij gekregen. Hè? Delen van persoonlijke informatie. Ja. zit dat kun je ook nog positief eh, ja. duiden in die zin. Eh, toen ik jou gisteren aan de telefoon had, maar, zei ja? eh, dat, dat hele privacy, dat is niet iets wat we altijd gekend hebben. Dat is pas van de laatste twee eeuwen. Ja, dat is eigenlijk pas met, het, met de ontwikkeling van het, van het subject. Uh, we moeten natuurlijk het ego of het ik en het subject kunnen vaststellen... om ook zoiets als privé of privéruimte te kunnen defiëren. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk pas uh, in de 18e eeuw... met het, het scheiden van de sferen tussen uh, de privésfeer en de burgersfeer... de openbare ruimte, uh. zegt een filosoof Jürgen Habermas... is dat eigenlijk toen pas ontwikkeld dat hele idee. Dus de middeleeuwse mens deelde alles met zijn buren, terwijl hij de varkens in de straat uitliep. <laughs> Uit liep, bedoel ik. Nou ja, uh, misschien wel. Hè? Niet iedereen had een eigen huis voor zijn eigen familie. Ja. Er werd in ieder geval sowieso veel meer uh, gedeeld. In, ja. in dat opzicht ook. Ja. Dus. Het is ook een vorm van rijkdom, hè? dat je zoiets als privébezit, privéruimte en privacy... dat is in, in zekere ja. zin ook een luxe situatie. Uh. Ja. Ja. Maar... Je, uh, het geheel overziende, overhorende, kan je dat zeggen. <laughs> vind jij het eigenlijk meer, uh, meer leuke kanten hebben... dan dat het ons zou moeten bedreigen? Of? <laughs> nou, ja, in mijn boek waarschuw ik in ieder geval voor één ding. Daar zeg ik dat kijk Facebook en huis zijn, zijn een netwerk van de stroop. Het draait daar echt om leuk en bevestiging. En dan citeer ik Schopenhauer... Ik wou dat ik het zelf bedacht had, maar het is een prachtige. Eigenlijk ja. tweet af van La Lettre, zou je kunnen zeggen. Andermans hoofd is een waardeloze plek om als zetel voor waar geluk te dienen. Dus prachtig. Als je, ja, prachtig tweet. Ik wil je het nog één keer zeggen: Andermans hoofd is een waardeloze plek om als zetel voor waar geluk te dienen. Ja. En op social media werkt het natuurlijk wel een beetje zo. Ja. Maar misschien. Uh, uh, nemen we het serieus. en zijn al die mensen die zo druk zijn... heel gelukkig met hun partners en vrienden... en uh, doen ze dit er gewoon als fund. Nee, Sunday. we moeten het wel serieus nemen. Want er staan enorme kapitaal op het spel. Ja. En als je afvraagt waarom uh, die netwerken... Facebook bijvoorbeeld, meer dan... wat is het, 500 miljard inmiddels waard ja. is? Oké, okay, er staan financiële belangen op het spel. Het is verhandelbare privacy. Het is iets om ons ontzettend druk over te maken. Goed. Dat hebben we dan nu een kwartier gedaan, of twintig <lacht> minuten. Tot zover, Pavlov. Dankjewel, Stine Jensen, Veronica Jansen en Harry ja. Kouwenberg. Wilt u reageren, luisteraar? Luisteraar, mail dan naar pavlovradio.ntr.nl. Straks naar het nieuws langs de lijn. En wij zijn er dan weer volgende week om kwart over zes. En dan hopelijk dan ook weer met Marcia Welman, die ergens met auto pech langs de A1 staat. <lacht> maar het snuifvoordel. Maar misschien kan ze vanaf dat telefoontje allerlei vrienden opzoeken. Ja. Met wie ze de kou kan delen, toch? Ja. NTR. Informatie, educatie en cultuur.